Met het NOS de Libische Nationale Overgangsraad wil dat Algerije de gevluchte familieleden van kolonel Gaddafi... ...zo snel mogelijk uitlevert. De overgangsraad noemt het een daad van agressie tegen Libië... ...dat Algerije de vrouw van Gaddafi, zijn dochter en twee zoons asiel heeft verleend. Volgens de Algerijnse regering wordt de familie onderdak geboden op humanitaire gronden. Gaddafi's familie stak gisterochtend de grens met Algerije over. Waar Gaddafi zelf zit is nog niet duidelijk. In Afghanistan zijn deze maand 66 Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Niet eerder sinds het begin van de oorlog in Afghanistan sneuvelde er zoveel Amerikanen in één maand. De meeste slachtoffers vielen op 6 augustus toen de Taliban een Chinook helikopter neerhaalde. 30 Amerikanen kwamen daarbij om, onder wie een groot aantal Navy SEALs, een elite eenheid. Sinds begin dit jaar zijn in Afghanistan bijna 300 Amerikanen gesneuveld.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 Het weer, vandaag af en toe zon, enkele bui en 17 graden. Vanaf morgen meer kans op zon en het wordt rond zo'n 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 naar Amsterdam tussen Hoevenlaken en Bunschoten 4 en de A10 West naar Den Haag voor het knooppunt de Nieuwe meer 4 kilometer ook. A12 Arnhem-Utrecht tussen Maandenbroek en Maarsbergen 8 en de A12 naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 4. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven 7 en op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort en Leusden 5 kilometer. Tot zover de verkeersing.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 ...en daarvoor Toto een Hold The Line. En wat veel mensen niet weten is dat Toto de band is... ...die trailer heeft ingespeeld. Echt? Ja. Hij oh. heeft een aantal nummers van het album Thriller van Michael Jackson uh, ingespeeld. Het is maar dat je er weet. Je ja, nee, ik ben wel blij mee. Het is maar dat je vanavond iets leuks bij de keukentafel kan vertellen. Ja. Goedemiddag en uh, welkom bij Tweede Uur Zondag in Kermeland. ...voor deze zondag 28 augustus 2011. Met uh, het nieuws van vandaag... Want alleen Timo de Bakker is opgenomen in het speelschema van de openingsdag van de US Open maandag in New York. De Nederlander speelt de derde partij op baan 14 tegen de Tunesische qualifier Malek Yassiri. Robin Hazen, Rangshar Rus, Michaela Krajcek en Jesse Houta Galung hoeven tijdens de eerste dag van het Grand Slam toernooi nog niet de baan op. Apple is in de Verenigde Staten stopt met het verhuren van tv-series via iTunes. De afleveringen kunnen alleen nog maar gekocht worden. Films huren kost uh, via iTunes. Uh, blah, blah, blah. Films huren via Wat, iTunes. Is dat een nieuwe film? <laughs> ja. Oké. Okay. Films huren via iTunes blijft wel mogelijk. Volgens de Zegsman. Uh, dat <laughs> uh, ze gaat allemaal mis hier. Volgens de Zegsman zijn klanten niet geïnteresseerd in het huren van de shows, waarbij ze binnen een bepaalde tijd moeten worden bekeken. De voorkeur ligt volgens hem bij het kopen van de programma's. Snap ik ook wel. Ja. Maar in, uh, in Nederland gebeurt dat niet, hè? Die verhuren van tv-series via iTunes maar Je hebt hier, je hebt hier uh, via teken, bibliotheken Waar je nu kan, hier, uh, hier ja, internet het het kan al, kijken Ja, maar dat is toch ouderwets, man Videotheken, het is wets, ouderwets? Je moet toch gewoon via internet een filmpje kunnen bestellen? Ja, nou ja, ik heb zelf een hele tijd ge, uh, gehad Dat ik uh, via internet film zat te kijken ja. Maar dan als je ineens hele film is, uh, Of je hele, hele website is Dan ja, moet je maar... die illegaal downloaden, hè? Nee, ik download nu, maar dan ga je oh. gewoon via internet gaan je kijken ja. En het is gratis, dus maar die hele website is ineens weg Misschien was het illegaal of zo, dat zou ja, best kunnen. Dat is... Nou, ja, nou moet ik uh, films kopen. Uh, ja, voor huren. Ja, of huren. Ja, ja, ik vind het raar dat er nog steeds niet echt een site is, volgens mij die uh, films verhuurt. Nou, je hebt wel, je hebt wel uh, sites waar je helemaal films. want dan moet je ook uh, moet je wel betalen voor, zeg maar. Voor UPC, films. Ja, UPC verhuurt films. Ja. En ook uh, je kan ook tv-programma's ja, maken. Je hebt uh, video BB volgens mij op internet. Oké. Okay. En dan kan je films kijken, maar er zit ook niet alle films op. Dat ken ik niet. Oh ja, dan moet je wel eens kijken. Oké, okay. er zijn er een paar op of zo. En, ja, hetzelfde ja, UPC die verandert ook elke maand iets. En ja. je kan de programma's terugkijken van RTL, maar RTL gewoon betalen, hè? Ja. Hoe euro, uh, heb je 24 uur, dan moet je 3 euro betalen Ja, ja dat wat je wil, maar via internet is het gratis. En de tweede dag van de uitmarkt in Amsterdam is zaterdag goed bezot, Ondanks de harde buien die af en toe vielen. Hoe, hoeveel belangstellenden precies op de been waren, kon een woordvoerster zaterdagavond nog niet zeggen. Een voorstelling van het Capino Ballet, Rotterdam, werd afgelast wegen het slechte weer. Andere artiesten speelden in op de buien. Zo liet rapper Lange Frans publiek meewijven met paraplu's. Maar Gelukkig gaf de zon niet op. En we hebben een klein vergemeente van Van Rombly. Gis is op de uitermarkt en die speelde Big Spender. Klein stukje. Bado. A minute you walked in the joint. I can see you were a man of distinction. A real Big Spender. Good looking, so refined. So would you like to know what's going on? Let me get right to the point. -da -da. I don't pop my. Celia Romley live tijdens uh, Uitmarkt 2011. Hey, voor mij is vandaag de laatste dag. De uh, laatste dag, hè? Ja, dat het liedje. liedje. Ik kom er ergens bekend voor van een film of zo. Ja, klopt. Dat is van een film. Welke is weet je het niet. ook alweer? Uh, geen idee. We kunnen even kijken. <coughs> <coughs> nah, uh, is van Shirley Bess is van de film Divas of Forever. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Die films bedoel jij dus niet? Nee, dat okay. doen we niet. Nou ja. Mensen met een lagere so sociaal-economische status lopen meer risico op hart- en vaatziekten dan mensen die welvarender of beter opgeleid zijn. Zo meldt een Amerikaans onderzoek. Het onderzoek, gepubliceerd op BMC. Cardiovasculair. Cardio Disorders. Toont aan dat dit risico blijft bestaan. Ook wanneer er levensstijlwijzigingen worden doorgevoerd, zoals stoppen met roken, het behandelen van hoge bloeddruk of net op cholesterolniveau. Ja, ja. Denk jij een beetje op je cholesterol, Ruud? Nee. Ik ik uh, zie allemaal wel reclames erover en ik denk, wat, uh, Ja, het? Ja, dat is het aantal, uh, het vetgehalte zo in je bloed, toch? Ja, ik uh, weet het niet, ik uh, ga me niet in verdiepen ook. Ik uh, leef gewoon als ik leef en, uh, Ja, nee, je moet wel een beetje op je lichaam passen ja, natuurlijk. Maar ik ga, ik moet uh, natuurlijk niet helemaal, helemaal vet natuurlijk, maar... Ik ga, uh, als ik iets wil eten, dan eet ik gewoon. ik ga niet ja, op, ik ook. Ik ga ik ook. niet op letten of er zoveel ouder je wordt, hoe je meerder het op moet letten, en, letten natuurlijk, Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, maar ik ga niet op letten nu nog over... Uh, 50% cholesterol in zit of... Uh, nee, nee, nee, ik ook niet. Okay. Net op de McDonald's heb je zo'n zo doosje, weet ja. je wel, met de... Uh, heb je een Macroket, 52% zout, hè? Ja, dat staat op... Oh, Ongelooflijk. Nou, je, als je het ziet, dan Ik kijk er wel of... naar, maar het is niet zo dat ik het niet ga eten ofzo. Nee, maar ja, leuke informatie als je niks te doen hebt van het eten. Ja. Maar, ik vind het niet. Ja, ja, ja, ja, ja, het is wat, hè? Met vandaag 28 augustus in 1907 in Seattle begint de United Parcel Service met het bezorgen van pakketjes. Het bedrijf dat dan nog de American Messenger Company heette, is opgezet door de 19-jarige Jim Casey. Het startkapitaal 100 dollar had hij geleend van een vriend. UPS is nu actief in 185 landen. Met vandaag in 1916 in Italië verklaart de Duitse keizer de oorlog en de Duitsers verklaren de oorlog aan Roemenië. Een dag eerder had Roemenië de oorlog verklaard aan Oostenrijk. En met vandaag in 1999 Stellen die, zijn, die onder zware emotionele stress staan Rond de tijd dat ze een kind verwekken Hebben meer kans op een meisje Dit is de uitkomst van een onderzoek van enkele Amerikanen en Denen Dat meldt de Britse om op BBC Amerikaanse en Deense onderzoekers hebben de sex, verdeling bekeken Bij ruim 3000 baby's die verwekt waren rond de traumatische gebeurtenissen Het percentage jongens was onder de ouders met een stress 49% Terwijl het in de normale omstandigheden 51% 2% licht Aha. Met het van weerbericht wisselend bewolkt De eerste kans op een bui In de middag opklaren matig op het strand Vrij krachtige zuidwestenwind Maxitemperatuur in Zandvoort 16 graden Morgen wisselend bewolkt en droog met dat opklaren Matig op het strand Eerst vrij krachtige westelijke wind Maxi temperatuur in Zandvoort rond de 17 graden Zonnig in Kermeland Met smooth en Terrell Dit is Slow Down Slow down, With your heads turned out on all your Op deze zondagmiddag John Mayer en Stop This Train Twee tussenstanden in de Eredivisie Half drie begonnen Feyenoord-Herenveen Tussenstand is daar 1-1 En FC Groningen in de Euroborg tegen AZ De tussenstand is daar 0-1 Dit is zondag in Kermeland met nu de nieuwe David Guetta Samen met SIA is dit Titanium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 in America Oh, oh, oh, oh There's trouble in America Oh, oh, oh, oh There's panic in America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 Light ...in Amerika hier. En daarvoor, wat een plaat, David Guetta, Sia en Titanium. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. op de hoogte. De politie is... <laughs> uh, ...de politie is woensdagavond geruime tijd bezig geweest... ...met het onderzoek in een woning aan de Hogerweg in Zandvoort. Aan het begin van de avond kregen agenten de melding... ...dat er een vrouw onwel zou zijn geworden in de woning... Abonnantse broeders hebben de 83-jarige vrouw eerst hulp verleend en voor verdere zorg meegenomen naar het ziekenhuis. Omdat het niet precies duidelijk was wat er gebeurd was, is een 47-jarige man die de hulpdienst had gewaarschuwd, tevens de zoon van de gewonde vrouw, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. 25 augustus om 5 uur opende burgemeester Niek Meijer het Zandsculpturenfestival op de boulevard van Zandvoort dat hier voor het eerst werd georganiseerd tijdens het festival zou de Nederlands kampioen zal zandsculpturen bekend worden gemaakt in 10 dagen van 15 tot en met 25 augustus 2011 werden vijf stuks 5 stuks 3,5 meter hoge zandsculpturen op het badhuisplein gescarft hiervoor werd 40.000 kilo speciaal sculptuursand aangevoerd opdracht aan 5 door de Zandacademie uit Den Haag geselecteerd de kunstenaars was om een beeld te maken van vijf aan Zandvoort gerelateerde beroemdheden: Toon Hermans, Kees Verkade, Allen Klaar, John Cruikem Senior en Oostenrijkse keizerin Sisi die in 1884 en 1850 in Zandvoort verbleef. Een grote kastanjeboom aan de Grashuisplein, een gemeentelijk monument, heeft maandagavond rond 10 uur een behoorlijke dikke tak verloren. Het tak is bovenop een drietal geparkeerd, staande auto's gevallen. De bomen van de Zandvoortse krant op gezag van de gemeente een tweetal weken geleden meldde dat hij, ondanks het, het verlies van bijna alle bladeren niet ziek is, Zijn als het op de oorspronkelijke plaats waar hij ooit geplant is geworden. Huh? Wat zeg jij? Nee, ik uh, vond het een beetje een rare zin, want ik zei het laatst. En maar, even uh, over die, uh, die Zandsculpturen, die staan er nog steeds. Dus je kan gewoon langskomen, maar ik denk dat de meeste Zandvoorten dat wel hebben gezien. Ja, ik denk ook met die regen. Heb jij dat nee. gezien? Nee. Het, uh, ik moet straks even kijken, het ziet er wel heel mooi ja, uit. Is, Echt knap. ik ben benieuwd hoe het eruit ziet met die regen nu. Ja, voor mij, uh, uh. En uh, Zandvoort en garnalen, uh. het is een logische combinatie. Dus staat het op het uh, tweede Open Zandvoortse kampioenschap pellen weer voor de deur. Dit jaar wordt het na een grandioos succes van de eerste een keer groots opgepakt door Café Omstee in nauwe samenwerking met Strandpavillon Talassa. In twee voorronden kunnen maximaal 32 pellen zich plaatsen voor de finale. En direct na het kampioenschap van vorig jaar werden de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een groter evenement. Huig Molenaar van het Strandpavillon Talassa meldde zich direct aan de mee te doen met, met de organisatie en het heeft geresulteerd in twee voorrondes in het Strandpavillon. Die finale zal net als vorig jaar plaatsvinden in Café Omstee. Twee voorrondes worden gehouden op zaterdag 17 september en zaterdag 1 oktober vanaf 5 uur in de strandpaviljoen Talassa. De 32 beste pellers plaatsen zich voor de finale die gepland staat op zaterdag 29 oktober. Aanmelden kan uh, tot maximaal 5 dagen voor beide voorronden en wel bij, bij Paviljoen Tallassa. Café Heemstel of... what about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 Vorige week vernietigde de Raad van State de vergunningen voor de bouw van de centrale van RWE Essent. De werkzaamheden hadden daarna stilgelegd moeten worden, maar de provincie besloot dat ze door mogen gaan. Groningen rekent erop dat er wel een nieuwe vergunning komt en wil de bouw niet stilleggen vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Greenpeace voert op dit moment actie in de Eemshaven. Het grootste verzekeringsconcern van Nederland, Ureco, heeft in het eerste half jaar veel minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder het concern vallen grote verzekeraars als Achmea, Interpolis en Zilveren Kruis. De winst van Ureco kwam uit op 180 miljoen, een daling van bijna 80 procent. Volgens een woordvoerder is er minder winst gemaakt door de verkoop vorig jaar van een Poolse verzekeraar. Daardoor was de winst in 2010 relatief groot. Ook heeft het verzekeringsconcern bijgedragen aan het EU-steunfonds voor Griekenland. En in totaal is 50 miljoen aan Griekse staatsobligaties afgeboekt. Het KOPD heeft 32 tips gekregen over de beschieting op de A29 in de Heinenoordtunnel. Daar sneuvelde gisterochtend een uit van een personenauto. bestuurster zag een zilvergrijze auto hard wegrijden, maar een grote zoektocht leverde niets op. Afgelopen weken zijn op de snelwegen rond Rotterdam en Den Haag tientallen auto's beschoten, waarschijnlijk met een luchtbux. Volgens het KOPD is er gisteren op de A2 bij Maarsen ook een auto beschoten. Daarbij sneuvelde de achteruit. Het aantal schietincidenten op snelwegen staat nu op 35. Het weer, vanmiddag in het noorden wat buien. In het zuiden is het droog met af en toe zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets warmer en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van bij Driebergen 2 kilometer. En op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.